4 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het noorden van de provincie Groningen zijn twee aardschokken geweest. De eerste schok was rond half 12 en had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. De tweede beving was om 10 voor half 1 en die was 3,2. Het epicentrum lag in beide gevallen in de buurt van Zandeweer. Op Twitter vertellen tientallen mensen dat ze de bevingen hebben gevoeld. Onder meer uit Uithuizen, Loppersum en Middelstum kwamen meldingen.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 Ik heb hier een hele lading vragen en die zijn allemaal nog op zoek naar een antwoord. Maar dan heb ik natuurlijk wel mensen nodig die een beetje verstand van zaken hebben. Dus mocht jij een van die mensen zijn, wil je dan alsjeblieft bellen naar 0800 1121 of mailen naar nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl... of twitteren naar @nachtsuster of een kijkje komen nemen op de chat zou ook fijn zijn. En die vind je op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links eventjes het woordje chat aanklikken. Zo eenvoudig is het. Maar 0800 1121 leent zich misschien wel het beste voor je bijdrage. Vragen die nog niet beantwoord zijn. De vraag van John. Waarom zijn eco-viaducten zo breed? Want een hertje heeft op zich natuurlijk over een, aan een halve meter genoeg. Uh, Sebastian die vroeg zich af of het kon sneeuwen in de woestijn. En daarop kwam net een antwoord van Peter. Die zei ja, dat kan. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk allemaal wel zeggen. Dus mocht je daar nog iets over willen bijdragen, dan kan dat ook. Willem wil weten waarom bij de goudprijzen op Teletext... het woord spot vermeld staat, van spotprijs. En Younes wil weten uh, waarom je het koud hebt als je koorts hebt... Uh, Dick vraagt zich af hoe ze dat doen tijdens een voetbalwedstrijd... als ze al die informatie geven als dat een speler bijvoorbeeld heeft bijgedragen... aan zoveel goals of zo vaak de bal heeft gehad. Wie zit dat nou te tellen tijdens de wedstrijd? Als je dat weet, geef het even door. En ik zoek nog steeds iemand die wil gaan rekenen voor me. Want Ad wil weten of je als je Limburg helemaal uit elkaar zou trekken... of plat zou uh, slaan, of het land dan groter zou zijn dan Nederland. En dat wil ik nu ook heel graag weten. Dus als je het door wil gaan. Dan ben ik je erg dankbaar. En Peter vraagt zich af hoe lang het duurt voordat een boete verjaart. Alle antwoorden zijn meer dan welkom via 0800 1121. En dan is het inmiddels 4 over 4 geworden. Het moment dat we disco draaien, traditioneel, bij Max op Radio 1. En uh, in dit geval is dat geworden Donna Summer... I love to love you baby Ik weet niet of je hier nou echt heel erg wakker van wordt. Maar ja, het valt toch een beetje onder het kopje, uh, kopje disco. Al was het maar omdat het Donna Summer was natuurlijk. Love to love you, baby, was dat. 0800-1121 voor alle vragen en antwoorden. Richard, goedenacht. Goedemorgen. Hey, Absoluut. de pieptiet. Hallo. Hoi. Hoi. Wat kan ik voor je doen? Ik ben Bun. Bun? Ja, de Haas. Het ja, <laughs> zou wel leuk zijn als iedereen de Haas heet vannacht. Zeg, Beun. Over de, de spotprijs voor, voor, voor goud. Ja. ja omdat er altijd niet groot over handelt, is, is, is, is er geen vaste prijs voor goud. Dus ze prikken een, een, een prijs op, op, op een moment. Terwijl dat dan weer alle, alle kanten op kan gaan. Dat is de spotprijs. Oh, Oké, okay. dus de spotprijs betekent eigenlijk. Het kan inmiddels al lang alweer veranderd zijn, maar dat past natuurlijk niet op teletext. Nee, op een gegeven moment moet je die prijs vaststellen. Ja. En dan is het uh, on the spot. Sorry? Dan is het precies op dat moment dus on the spot. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dan krijg je een spotprijs. Nou, dankjewel, Richard. Ja, welkom. Goed gedaan. Oké. Okay. Goedennacht. Goedendag. Dag, Ed. Hoi. Dag. Goeiedag, Dag, hoi. Astrid. Hallo, Ed. Hallo, ik heb een dierenvraag. Oh, nou, die ja. hadden we nog niet gehad. Nee, ja. ja, dat past wel in <laughs> niet. <laughs> ja. Uh, wij hebben een poes en die is negen jaar. Negen jaar, ik, ja. Hij is voor drie maanden terug verhuisd naar een nieuwe woning. Mhm. Mm en de beest doet de hele nacht maar gillen. Ja. En nou heb ik de dierenarts gebeld. Ja. En die zegt van, nou, er is iets in de handel. Dat heb ik ook. Dan doe je in stopcontact. Dat Ach. Dat bries, Kei dat. Ja, ik weet het. De Feliwe heet dat. Mag ik geen reclame weet. maken? Nou, maakt niks uit. Ik en maak en ook geen reclame. Er zijn in. Ja. En dan wordt hij rustiger. Maar... Dat is ook vergelijkbaar bij de dierenwinkel gewoon. Hoor. Ja, maar... Zijn er nou medeluisteraars die daar goede ervaringen mee hebben? Nee, Ik wel één is... met hele slechte ervaringen. Echt? Het is die goedkoop, wordt, het is 30 euro. Ik weet het! Oh, ben jij er zelf? Ja, nou, wij hebben dus een kater die het hele huis ja, onderplast. Ja, een kater? Nee, maar die van mij die, die, uh, die, uh, is het territorium aan het afbakenen. Oh, op ja. 70 keer per dag. Ja. En toen, sorry, ik kan me hier heel erg boos over maken. Toen heb ik ook, heb ik ook voor, inderdaad voor uh, 120 euro Feliway gekocht. Ja. En overal in de stopcontacten. En nou heb ik ook wel een groot huis. Maar helemaal niks hoor. Oh jeetje. Ja, kijk, maar ja maar je, je, je, je, je, je neemt alles maar aan. En denkt, denk ik, nou ja, dan proberen we het maar een keer. Hè? Maar voor het zover is, denk ik wel een keer. Ja, nee, dat, is, dat, dat maar kan, je, kan meteen voor je oplossen. Het, is, dat is, het doet helemaal niks. Nou ja, ja. maar dat is, is makkelijk gezegd natuurlijk, want dat helpt dus... Mijn kater is gewoon een beetje een... Ja, uh, dit is een ander, ander verschijnsel. Ja, hij doet, precies, het is een die doorzetter. Die, hij doet alleen maar gillen. En ja, dat, nou, dat, alleen dan, maar. Ligt, niet, hij ligt vlakbij me, nou, maar, maar, maar hij is dus echt heel erg onrustig. En dan denk je dat dat er verband had met die verhuizing natuurlijk. Ja, dat, nee, natuurlijk. Ja. Ja, dat is heel logisch. En, en ze zeggen inderdaad dat die pheromonen in dat die, in die, in spul, dat, het, uh, dat, dat, dat je katten van tot rust komt, omdat dat ja, hem uh, op ja, een of andere manier. Die dan... die heb ik ja, die hebben gebouwd. Die trouwens, daar was het nog duurder hoor, als 30 euro. Maar goed, dit was. Ja, ja, maar dat weet je wel. Ja. En, maar ik denk, en dan zegt, ze, dan zegt die mevrouw tegen mij: van, van er, er zit een hormoon in, en dan denkt hij aan de moederpoes. Ik zeg, maar hij is er al negen. Ja. Dan ja. denkt hij van, oh, dan heb je mijn moeder weer. Nee, maar ja, Sorry. precies. Dat gaat hij nog harder gillen. Dus. Ja. Dat hangt er een beetje vanaf hoe, hoe goede moeder die moederpoes was natuurlijk. Dat weet ik natuurlijk niet. Ja, maar... Maar het is wel irritant. En ik denk, ja, ik wil het best op rust hebben. Dat vind ik ook jammer. Maar ja, je grept dan alles aan, Ja, nee, ik weet ik begrijp het precies. Nee, volgens mij... Nou, bij mij heeft het dus echt helemaal, maar dan ook echt helemaal niets gedaan. Maar misschien zijn er mensen met of goede ervaringen of tips voor je. Ja, praat maar gewoon omheen, joh. Maar misschien dat er dan iemand een tip heeft nog voor jou... om, om de poes inderdaad het kattengejanken op te laten houden. Ja, dan ben jij alvast de eerste als die me wat meedeelt. Ja, je kunt het natuurlijk altijd proberen. Maar, maar goed, maar, maar ja, inderdaad. Maar, maar drie maanden is ook wel lang, want meestal zijn katten na, na een maand toch wel een beetje aan een nieuw huis gewend, hè? Ja, maar dat was juist het gekke. De eerste maand deed hij helemaal niks en we begint nu pas. Ach, het arme ja. dier. Vindt hij het misschien niet leuk waar jullie nu wonen? Nou, we zitten gewoon op een flat. en We komen van de flat af. Dus wat hebben... Alleen, hij komt daar af en toe naar buiten. Ja, Kijk, hij, binnen, hij kan niet naar buiten nou hier. Ach, gossie. Dus het is een binnenpoes, hè, weet je wel. Een, uh... Misschien moet je hem een keer uitlaten in het park. <laughs> dat hij even weer frisse buitenlucht... Uh... Mag laten lopen? Dat ken je misschien ook wel. We hebben een keer een tuigje voor hem gekocht. Nou, dat is... Ach, ja, dat vinden ze helemaal niet leuk. Hij bijna. Nee, misschien mystische vrienden? Ja, maar hij is maar alleen in huis. Vroeger zei ze tegen ons: Je moet er twee in huis nemen. Nee, katten houden helemaal niet van samen. De meeste. Je, dat? je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen, maar de meeste katten die vinden het prima als ze, als ze alleen de baas in huis zijn. Ja, dan zijn ze ook zijn ja. de heerser van het huis. Zijn... Hè? Ja. Nou Ed, uh, misschien dat er nog iemand advies heeft. Een einde aan Kattengejang 0800-1121. Dank je wel. Oké, okay, goeienacht. Goed aan de poes. Hoi. <laughs> Jan Muizelaar. Ja, goedemorgen Astrid. Ik vind het heel hey, Jan, mooi dat van... ik een gesprek over katten heb... en daarna met Jan Muiselaar ga praten. Ja, ja mijn bijnaam uh, was vroeger Pieps. Dus, uh, kijk. Je bijnaam was Piet. Pieps. Oh, Pieps. Ik wou zeggen, tuurlijk, Jan ja. Muiselaar, die noemen we Piet. Ja. Maar goed Pieps. Ja, nee. <laughs> nee. nee ja. goed, uh, je had ooit uh, Walden en Muiselaar, maar ik ben op zich geen grappenmaker. Maar uh, de goudprijs en ook een aantal uh, goederen... die worden op de zogenaamde spotmarkt uh, vastgezet. Dus dat is niet uh, een koopje, maar dat is een ander soort markt dan aandelen. Want dat is... Uh, de spotmarket. En daar heb je dus ook, uh, ik dacht, uh, een zinachtig product... en dat wordt op een aparte markt dus uh, bepaald en niet op de aandelenmarkt... vandaar dat er dus de mededeling spot bij staat. Oh, oké. Okay. Dus het is wel handig om te weten. Ja, ik bedoel, het is altijd uh, een goed uh, weten waar iets voor staat... Ik heb trouwens ook nog wel een vraagje, als dat mag. Ja? Uh, als je naar een exotisch land gaat, dan moet je zorgen dat je dus daar geen ziektes oploopt. Nou, je moet überhaupt altijd proberen geen ziektes op te lopen. Nee, ja, klopt. Ja. Vol, Volstaan mee, mee eens. Ja? Nou, nu, nu gaat het verhaal dat uh, de Spanjaarden ja. ooit naar Zuid-Amerika gingen en dat de Indianen, zeg maar. Uh, dat zien we als vliegen door onze griep. Ja. ja, Maar ik vraag me dan af. Ik heb nooit gehoord dat Spanjaarden of wij mm. door hun ziektes geveld werden. Ach, nee, je hebt uh, je hebt zo'n uh, naargriepje gehad. Dat noemden ze de pest. Ja, maar dat was uh, eerder. Dat was, ja, kom, dat, dat was zo eerder. Dus. Ja. Ik, nee, ik vind dat gewoon echt wel uh, zeer interessant om te, te weten. Hebben uh, die uh, indianen dus blijkbaar geen besmettelijke ziektes gehad waar wij ziek door werden... en dat het richtingsverkeer was? Mm. Want meestal is het toch uh, tweerichtingsverkeer. Ja. Ik kom niet tegen jou, dingen en jij niet tegen de, de mijne. Ja, kijk, dat... Uh... Uh, even zich aardig uit. Ja, maar het heeft natuurlijk wel, heeft wel, te maken met ook de mate waarin je uh, hygiëne toepast. Dus als ik, kijk, als, als jij uh, jezelf en het huis nooit wast en ik wel, en dan, uh -huh. ge, dan heb jij eerder last van een, uh, van een virus dan ik. En om, het heel, om het heel te eenvoudig te maken, versimpelen. Nee, ja, ja, nee. Dat. Maar goed. Uh, uh, dat maar, maar ik snap dus niet dat wij niet ziek geworden als wij, uh, sorry, ik ben geen Spanjaard, dat de Spanjaarden dus geen last hadden, blijkt van de inheemse ziektes. Mm. En zij wel van onze, althans niet van de onze, van uh, die Spaniolen. Uh... Ja. Oké, okay, 0800-1121, dat moet lukken daar een antwoord op te vinden. En ik moet zeggen, het is altijd een genot om uh, naar de nachtsus te luisteren. Oh, nou dat vind ik fijn. Ik geef het door. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel hè. Goedemorgen. <laughs> Doeg. Hoi. Mevrouw Achilles. Ja, dat ben ik. Ja. Hallo. Um, je ja, had het over de pil en over de prikpil. Ja. ja. Nou, ja. Die heb, daar heb ik echt wel ervaring mee. Oh. Uh, ik ben getrouwd toen ik 24 was. In ja. 63, 1963. Zo. En in 64 kreeg ik een kind. En in 65 kreeg ik een kind. Ja. Dat vond ik wel een beetje te veel van het goede worden. Want ik vond twee genoeg. Ieder hand één komt vanzelf wel bij. Ja. Dus ik ging naar de dokter. Ik denk, zeg, wat kan ik er aan doen? Nou zegt hij, er is pas een pil uit. Ja. En ik weet niet precies wanneer die uitgekomen is. Maar in ieder geval, het was voor mij... Uh, ik wilde hem heel graag hebben natuurlijk. Uh, die eerste pil, daar kreeg ik wat hoofdpijn van en zo. En toen mm. kreeg ik een andere pil. Daar heb ik nooit meer last van gehad. Kijk. Want ik hoorde natuurlijk van heel veel mensen... dat ze uh, daar niet tegen konden. Maar ik had hem veel te graag. Want ik moest er echt niet aan denken... dat ik er nog een paar uh, kinderen vlak achter elkaar zou krijgen. Want er zat nog een jaar tussen. En uh, toen heb ik tien jaar de gewone pil gehad. Mm -hmm. En daar kreeg ik eigenlijk een beetje genoeg van. Toen hoorde ik dat er... ...een prikpil was. Yeah. Die hoefde je maar één keer in de drie maanden... ...hoefde je maar een prik te gaan halen. En dan was het zelf zo... ...dat je dan ook niet meer ongesteld werd. Op den duur werd er gezegd. Yeah. Maar bij mij werkte dat al meteen... ...bij de eerste prik... Uh, ...dat ik niet meer ongesteld werd. En dat mm. vond ik ook wel heel erg fijn. En die prikpil... ...die heb ik dus ook een jaar of tien gehad. Nou ja, toen zat ik natuurlijk... ...op de 24... Uh, 26, 36, 46. Dus ik uh, ging aardig naar de overgang toe. Ja. En uh, toen ben ik daar ook meegestopt. Nou ja, en daarna kwam dus... de. Heeft de natuur het geregeld? Oh, ik vond dat ik dat heel mooi zei. Maar goed, ja... Ik heb hem dus echt wel uh, in de praktijk gebracht. Daadwerkelijk uh, het ja, uh, heeft uh, het ja. nut uh, zich bewezen van, uh, van ja, de pil. In ieder geval wel, ja. Kijk, maar goed, de, de, eigenlijk was de vraag waarom die prikpil ervoor kan zorgen dat iemand echt jarenlang niet meer ongesteld wordt. Dat was eigenlijk de vraag. Maar ja, in, in uw geval uh, was dat dus inderdaad het, het antwoord dat we ook van hen kregen: dat de overgang in het spel was. Ja, dat zal natuurlijk. Uh, nou, dat weet ik niet. Want ik, ik heb natuurlijk al tien jaar dat ik. Want ik heb hem tien jaar gebruikt. Ja. En tien jaar lang, vanaf de allereerste prik, heb ja. ik geen ongesteldheid meer gehad. Terwijl de arts zei: van... Nou, het kan zijn dat het in het begin een beetje onregelmatig gaat. Nee, maar, dat, maar dan ging u wel iedere keer terug voor een nieuwe prik. Ja, om de drie maanden. Ja, nee, ja precies. Maar, ja. Maar, maar in dit geval is het dus zo dat iemand één keer een prik haalt. En vier jaar lang niet meer ongesteld wordt. Zo, het blijft voor mij een beetje vreemd om op de radio oh, ja. over dat menstruatie het te praten. Maar geroeid, maar ik hoorde dat er uh, iemand een beetje antwoord gaf en het verder toch niet wist. Mm. Dus toen dacht ik dan bel ik even om, te, uh, om mijn verhaal erover te vertellen. En dat waarderen maar we heel dan erg, dat erg, dank u wel. Er stof in die tegenhoudt dat je... En ik bedoel, de arts had het bij mij erover dat ik in het begin nog wel uh, last zou kunnen hebben, de eerste paar keren. Hè, dat het heel onregelmatig zou gaan worden, maar bij mij was het meteen al raak dat ik, het, uh, dat ik geen ongesteldheid meer kreeg. Ja, daar zit wat in. Dus ja, er zit spul in. En bij de een werkt dat vlug en bij de ander werkt dat... Uh, en bij iemand die maar één prik gehad heeft en vier jaar lang niet ongesteld geweest is. Daar heeft het wel heel erg hard gewerkt. Ja, maar dan hangt het misschien ook van de leeftijd af of zo. Ja, ja. Ik weet niet hoe oud die persoon was. Nou ja, precies. En dat is ook een beetje het probleem. Als ja. mensen dat meemaken, dan kan er van alles. Er kan een heel medisch dossier achter zitten waar ja, we natuurlijk noem. nu geen inzicht in hebben. Dus, dus gelijk, of, ik streep we hem we ook weg. Ik medicijnen dat andere uh, daarom zo sterk gewerkt heeft. Hopse. Ik vink ja. ik vink hem af voor. U heeft het mooi afgerond voor ons. Dank u wel, mevrouw Achilles. Ja, niet te danken. Fijne Dag. nacht. Dag. Kevin. Ja, dank je wel. Dank u wel, sorry. Kevin. Ja, goedemorgen Astrid. Hi. Daar is hij weer. Ja, ik, ik weet goed. het. Ja, ja, ja. Ik, ja. ik sta ik de verleiding om alle oude onderwerpen die we al besproken hebben weer terug te halen. Waar bel je over, <laughs> Kevin? Ik, ik had een antwoord op een vraag, want jij ja, belt altijd met antwoorden. Hè, dus, uh, Heel ik heb goed. Dus een vraag. Ja. Het ging over die, uh, over die analyse van die voetbalwedstrijd. Oh, toch? wat goed. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en de, of ik ben wat later ingeschakeld, maar volgens mij is de vraag dat hij wil weten. Of zou je misschien nog één keer. <lacht> nee, kunt nee, maar kennen. zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt niet bellen, ik heb een antwoord op de vraag. Maar hoe was de vraag nou, ook weer? Nee. Ik denk dat hij wil weten wat, uh, hoe dat kan, dat, dat die analyses zeg maar, worden weergegeven met die percentages, toch? Ja. Ja, nou, er zitten dus mensen die zitten dus achter een computer tijdens een wedstrijd. Ja. En die, uh, dat klinkt misschien heel raar, maar die zitten achter een computerprogramma en die klikken continu op spelers en wie, naar wie de bal speelt. Ja. En uh, aan de hand van dat soort software worden dus die metingen gedaan. Nee, maar bij hoeveel mensen zitten daar te klikken dan? Uh, er zitten een heleboel mensen te klikken. Nee. Um, bij, ja, Nee, serieus. Er zijn, er, is, er zijn hele bedrijven die zijn erin gespecialiseerd. Nee! Ja, en, en die verkopen ook die statistieken aan die clubs. Oh, omdat die, omdat die club dan ook weet hoe vaak iemand aan de bal is geweest. Maar, de, maar, maar, maar um, uh, ik stel me nu zo voor een kamer met 22 studenten. Ja, precies. Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is een keer ook op de televisie geweest. Is er is een keer een documentaire van geweest. En dat was rond uh, het EK of het WK. Fantastisch. Live. Volgens mij zitten ze in de buurt van Rotterdam. En die zitten dan op zondagmiddag, als er veel voetbalwedstrijden gespeeld worden... zitten achter hun computer daar. En dan zitten ze de hele middag te klikken. En dan, en dan, uh, nee, dan kom ik dus binnen en zeg: ze... Hey Astrid, welkom. Ga daar zitten. Uh, uh, jij doet vandaag uh, Wesley Snijder. Uh, nee, nee, nee. Ze volgen oh. zelf de hele wedstrijd gewoon. Dus het is niet dat iemand op één persoon klikt, maar die moet gewoon continu van speler naar speler. Want dat kan je natuurlijk heel snel met een computerprogramma doen. Maar, maar, maar niet alle spelers zijn toch. Oh ja, ze proberen natuurlijk wel de bal de hele wedstrijd in beeld ja. te hebben. Oh ja, uh, Dat denk ik ook. En ik denk uh, dat bijvoorbeeld met live, uh, bijvoorbeeld bij de uh, EK of de WK's, dat dat daar ook gewoon direct in een stadion gebeurt. Want anders zou het natuurlijk nooit kunnen. Ja, ik weet het niet. hoor. Vaak kun je het op televisie beter zien dan in het stadion. Die voetbalverslaggevers uh, hebben ook vaak zitten ze gewoon televisie te kijken. Ja, of, als het, uh, of als het journaal er even tussendoor komt op Radio he? Ja, dan gaan de statistieken. <laughs> Astrid heeft de bal, Astrid heeft de bal, ja. Nou, dat is wel. In de, in de, ik, uh, je hebt dus af en toe uh, de Jong, hoe heet hij? wat weet hij nou, de Jong. Hoe heet die jong van zijn voornaam? Ik ben helemaal totaal niet. Nee, de, de, kom op, voetballer. die voetballer die, die, jong. Nou, <laughs> nee, die de, de, de, de jong. Nou, ik ben fantastisch, ik kom maar nog, maar uh, voor de rest. <laughs> nou ja, bij, de, bij de laatste uh, EK was het geloof ik, had je de, de, de Jong, De Jong, de Jong en de bal. Dat vond ik vond ik dan heel leuk. Okay. Maar okay. goed, okay. ja, ja nou. zo heeft iedereen natuurlijk. Maar, de, ze, maar er zi, er, zi, er zitten dus gewoon bedrijven achter die dat dus continu uh, registreren. Nigel. Heet hij Nigel? Nigel de jong, volgens mij wel, ja. Hij ja, ja, ja, ja. weet het niet meer, maar goed. <laughs> nou, ik vind het in ieder geval leuk om, om, om te weten. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Tot de volgende keer, Kevin. Ja, Tot hetzelfde. Doei. Phil Collins. Zit ook uh, te tellen, dus is soms bang dat hij de tel kwijtraakt. Don't you lose my number? Is dit. Zo knap hè, dat die man kan drummen en zingen tegelijk. Dat blijf ik echt. Ik heb een blauwe maandag gedrumd. Toen kon ik echt niet ook nog bij je zingen. Ik vind het echt heel knap iedere keer weer als ik uh, iets hoor van Phil Collins. En altijd is de drumpartij in die liedjes ook. Tof. Goed, baby, don't you lose my number was dat. 0800 1121 als je weet te verklaren... waarom uh, sommige griepvirussen dodelijk zijn en andere weer niet. Als je uh, misschien Ed kunt helpen... wiens kat de hele nacht uh, loopt te janken... omdat hij uh, niet kan wennen aan het nieuwe huis. Of misschien heb je een antwoord voor Peter... die wil weten wanneer een boete verjaard. En nog steeds zoek ik iemand die voor mij uit wil rekenen... of Luxemburg groter zou zijn... Dan Nederland als je het plat zou slaan. Uh, het verhaal van Dick is dus net beantwoord door Kevin. Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, Younes wil weten waarom je het koud hebt als je koorts hebt. Uh, Sebastian wil weten of het kan sneeuwen in de woestijn. Maar daar belde Peter dus al over. Die zei ja, dus uh, kort maar krachtig. John wil nog steeds graag weten waarom ecoviaducten zo breed zijn. Dus waarom uh, die uh, overgangen voor, uh, voor dieren boven de snelweg zo breed moeten zijn. 0800 11 Twee, één voor al je antwoorden. Gert-Jan, goeienacht. Goedenavond. Hallo. Oh, ja, ja uh, ik uh, breek er even in. Zo brutaal ben ik zo langzamerhand alweer. Nou ja, we laten je toch ook iedere keer door. We zouden ook kunnen zeggen: van nee, sorry. Ja, daar heb je ja. hem yeah. weer. Ja, dat probeer ik te voorkomen. Dus, uh, ik wil nog even wat, uh, wat toevoegen aan dat uh, huilverhaal. Yeah. Uh, ik heb hier een boekje voor mijn neus liggen van Helmoet Plesner onder de titel Lachen en Venen. Ah. Met de ondertitel een onderzoek naar de grenzen van het menselijk gedrag. En dat is een aula pocket uh, nummer 200. En ik heb hier de uitgave van 1961. Derde druk. Het is voor het eerst verschenen in 1941. En die meneer Presner, dat was van huis uit een bioloog... En die is later in Groningen terechtgekomen. En daar is hij, wordt hij dan wel eens genoemd de vader van de wijsgerige antropologie. Dat is een hele mond vol. Ja. Maar het is nog steeds zo dat die psychologen in Groningen... er zijn ook recentelijk wel mensen die daarover publiceren... nog altijd met een behoorlijk wijsgerige... Bij, een tik zou ik bijna zeggen, worden grootgebracht. Die presner wordt ook wel de filosoof onder de filosofen genoemd. Maar goed, dat is een verhaal apart. In uh, 1983, ik heb hier een krantenartikel voor mijn neus, werd die man 90 jaar oud. En uh, toen werd er een congres aan hem gewijd, waar ik dan een krantenartikel nog van heb. Dus dat is inmiddels ook al van uh, 20 jaar geleden. Wat zeg ik? Ja, dertig. <laughs> uh, en dat gaat dus echt... Die man, wat ik zei, een huisartsbioloog. En het viel me op dat vanavond nogal wat mensen over uh, uh, beesten, over, uh, dieren, die wel of niet konden huilen. Maar dat zit in onze taal natuurlijk ook al helemaal verpakt. Van Onder andere meehuilen met de wolven in het bos. Ah. En krokodillentranen zijn al langsgekomen, kattengejank. Ja. Het, het, er zit ergens een biologische link in, maar ik heb zelf zoiets van... we moeten oppassen voor wat we dan noemen biologisme. Dat we alles oh. naar het... Ja, komt die evolutie. alles tegen. herleiden naar ja, de mammoeten en de besjes. En deze man is dus van huis uit, wat ik zei, bioloog, maar die is daar overheen gegaan. En heeft dat als uh, in, een, in een wijsgerig uh, verhaal, maar bijvoorbeeld ik heb het net eventjes een beetje terug zitten zoeken, huilen noemt hij bijvoorbeeld een capitulatiereactie. Ja, gewoon, ja... Machteloosheid en Capitulatiereactie. Dat is ook een mooi woord voor word feud, hoor. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. En dat heb ik uit een krantartikel. De, toen iemand negentig was geworden... dat congres in Groningen. Nou, er zijn een aantal prominente namen op uh, doorgegaan. En uh, ik vind die, die ples... Ik heb dat boekje niet voor niks ooit aangeschaft. Uh, dat uh, lachen en wenen. Ja. Dat is de titel. Kijk. Paula nu nummer 200. En ik, uh, ik streep de huilenvraag nu definitief weg hoor, ja, nu weten dat, we het wel. Ja, dat is om te huilen zou ik <laughs> zeggen. Nou, dat nou maar, ook weer niet. Maar, nou, dat is om te lachen. Dus. Met een lach en een lachen, traan. Ja, daarom. Met een lach en een <laughs> traan. Dat zit aan elkaar gekoppeld. Goed, dan heb ik nog een klein. Oh, uh, ja aanvulling op die sneeuw in de woestijn. Oh. De Sneeuw weet ik niet zo goed, maar het kan flink regenen in de woestijn. Dat weet ik wel. En er zijn zogenaamde droge rivierbeddingen, die dan in het Arabische Wadis heeten. En eh, die hebben hele steile wanden. Want als het regent, dan regent het ook heftig. En er zijn ook planten in de woestijn die met die kortstondige regenbuien... Eh, kort sommige cactussen bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat soort uh, planten. Die dan in bloei komen. Dus er is ook nog wel wat water. En, uh, ik heb ooit eens een. Ja, meer of meer anekdotisch verhaal gehoord. van een expeditie in de woestijn. Die hadden hun tenten opgeslagen in zo'n wadi. Toen begon het ontzettend te regenen. En omdat die waddy zo'n steile wand heeft, ze konden er niet uitkomen. En het is zo, ja, zo lullig om te zeggen als je thuis komt: want Ik ben versopen in de woestijn. Ja, dan, dan maak, je, dan, uh, maak ja, je niet een hele geloofwaardige indruk. Nee, daarom. Maar dat blijkt wel voor. Er zijn vele waddy's in het woestijngebied. Maar, maar, maar, de, maar de, de sneeuw dan? Nou, in Libanon kan het sneeuwen. Ik wil niet gelijk zeggen dat het daar een woestijn is, maar die, vooral in de hogere delen, de, hoge, de Atlas, dat is dan wel niet gelijk uh, de woestijn, maar de at, het Atlas in, in het noorden van de Maghreb, van uh, Marokko, uh, Algerije, Tunis, wat weer op een heel andere manier in het nieuws is, maar daar ligt sneeuw, ja. En dan is het nog maar een paar honderd kilometer voordat je echt in de woestijn bent. Dus ja, zo kan ik het ook. Nee, nee, nee Ja, nee, nee, nee. kan het sneeuwen in de woestijn? Ja, een paar honderd ja. kilometer er vandaan wel. Nee, nee, het heeft <laughs> met de hoogte te maken. Het heeft de hoogte oh, ja. te maken. Oh. Nou, dan kom ik toch even op dat, dat, dat Luxemburg-verhaal. Ja. Dat kun je natuurlijk nog extreem vergroten met, met Zwitserland en Oostenrijk. Als je daar een kaart van ziet met al die bergen, ja, probeer dan maar plat te slaan. Dat gaat namelijk in de richting dat wij steeds uh, oppervlakte getrouwen kaarten. Daar zijn we aan gewend. Ja. Voor een plat, ja. ja. En vooral dus als er heuvelachtig in, in, in een bergen zijn, dan is ons oppervlakte uh, besef... dat wordt in de war gebracht. Dat, dat uh, is niet te doen. Dat, dat kan je, ja, een, een kaart van de Alpen... Ja. Er is heel veel meer oppervlak dan dat het op een normale kaart in de aflas uh, aanwezig is. Ja, maar je kunt toch gewoon. Je, kunt toch, je weet toch hoe hoog een berg is. Dus dan ja, kun je nou, toch dan gewoon. Dan moet je flink wat rekenen hoor. In ja. Zwitserland... Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Nee, maar het, uh, mijn, mijn opmerking gaat eigenlijk in de richting dat we zo ons uh, uh, uh, richten op oppervlaktegetrouwe kaarten. Ja. Dat is het cartografisch. Ik heb daar wel eens eerder iets over gebeld. Het is cartografisch fenomeen. Ja. En uh, ja, nou goed. De, de... Nee, maar het is, het is, het is, het is, eigenlijk is dat gewoon. Um, uh, ook daarom is het zo'n prachtige vraag van Ad. Ja, ja. ja. En, en volgens mij moet het te doen zijn. Moet je toch. Ja, maar moet waarom je... moeten we alles terugrekenen uh, naar de oppervlaktegetrouwheid? Nee, ja, maar dat is dat is precies de vraag van altijd ja, van nou ja, Is Lim is Luxemburg nou eigenlijk? Nee, het gaat om een aantal vierkante uh, kilometers grond. Ja. Ja. Maar, ja. maar, dat moet toch dat moet toch enigszins in te schatten zijn. Nou, neem bijvoorbeeld van de Matterhorn. Ja, maar de Matterhorn staat niet in Luxemburg. Nee, nou goed, maar het is een beetje extreem. Ik trek het nog wat extreem door ja. de Alpen erbij te betrekken. Ja, hm. ja nou, hoeveel oppervlakte heeft de Matterhorn of de, de, de Jungfrau of hoe he, al die bergen heten? Nee, maar het principe begrijpen we wel. Maar ik wil weten of Luxemburg nou eigenlijk qua kilometers groter is dan ja, Nederland. Maar, ik wil dat graag weten. Ja, nou, dan moet je iemand... Dan moet, dan dan je, dan moet je iemand bereid vinden dat te vertellen, ja. ja dan moeten ja, wij maar, ophouden met praten. Oh, wacht even, dan heb ik nog een <laughs> kleine vraag. Ja. Ik heb het uh, recentelijk in klein gezelschap uh, al eens een beetje uitgetest, maar ik vind de vraag het nog steeds uh, wel leuk. Oh. Het noodsignaal SOS, ja. Save Our Souls, ja. uh, dat is de laatste tijd vervangen door mee-day. Ja. Dat blijkt een noodsignaal te zijn in, in, in de luchtvaartwereld, in de En waar komt die mee nou vandaan? Hebben we pas toch gehad, Gert-Jan? Oh, nou Je hebt gewoon toch... tien minuten gemist van dit programma. Dat klopt, want er was een storing van de telefoon. Médé, zeg eens, help mij in het Frans. Ja, veneer Médé. Ja. Ja, maar er is ergens een, een, een, een man in de luchtvaart die dat heeft overgenomen. <coughs> en het dus tot algemeen... Nou ja, ja. ik had een storing. Ik bedoel, ik was tien uh, minuten uit de lucht. Ja. Dat hele ja. verhaal hebben we helemaal gehad. Er was oh, inderdaad nou, nou, iemand ik, in Frankrijk oh, die dat had. Nee, okay. ja, dat geeft niet. Er zijn wel eens mensen die stukjes missen van dit nee, programma. het was, was net een storing. <laughs> ja, nou. Gert-Jan, ik heb ook nog even een vraag. Ja? Uh, Gert-Jan, uh, uh, hoe heet je van je achternaam? Ja, dat wil ik niet zeggen. Oh, en mag ik wel weten waar je woont? In Amsterdam. Oh, kijk, dat is in Amsterdam. Ja. Ik, ga, ik, ga, ik ga een jingletje voor je maken, Gert-Jan. Ja, en toch niet cry me a river? Uh, nee, waarom? Nou, omdat het over huilen gaat. Oh, oké. Okay. Ja, Nee, dat was inderdaad niet mijn bedoeling. Maar ik, uh, nee, ik wil gewoon, omdat je toch met regelmaat belt... Ja, en dan ook ja. best wel veel antwoorden hebt... Ja. en daar ben ik eigenlijk gewoon heel blij mee. Ja. Dus dan lijkt het me gewoon leuk dat als je er dan volgende keer bent... dat je dan iets hoort van Gertjan. jan Gert jan weet overal iets van. Of zo, ja, zoiets. Iets. Ja. ja, maar deze wedervraag had ik me al een tijdje uh, eerder uh, op voorbereid. Ja, ja. en uh, ik heb, uh, zoals dat diplomatiek heet, uh, om mij de redenen uh, de neiging om dat wel uh, buiten de uitzending kenbaar te maken. Oh, ja, ik word daar zo nieuwsgierig van. Maar ja, ja als, dat... ik, als ik en, toch en... je achternaam niet mag weten, dan kan die ook niet in de jingle. Dus dan laat nee, dan maar. Nou, nou, mijn domeinnaam in dit programma is Gertjan. Nou, dan, doe, dan regel ik dat. Dan krijg, okay. je, krijg je een eigen Gert-Jan muziekje, goed? Oh, hartstikke leuk. Dankjewel. je Gert-Jan? Ja? Wat zal ik eens voor plaat draaien? Nou, wacht even, ik luister. Ik probeer mee te doen met... Oh, wacht even. Het, het klinkt heel mooi. Ik, uh, ik leg de oren neer en ga echt naar de radio luisteren. Is goed. Dan okay. draai ik uh, Crimea River in de uitvoering ja. van Justin. Timberlake, dankjewel. Je wou my son. You were my er maar zon. Je wou er I zon. you No so you. maar zon. Je wou er maar zon. Je wou er maar zon. Je wou er maar zon. Je wou down maar zon. Je wou er maar I know I'm not good there's just no chance, what you give me don't have be to cry know that they say that some things are better left unsaid but he wasn't like you only talk to him and you know Things people told me keep messing with my head with Should've picked on a and you may not have flown yeah. Don't have to say, don't have to don't say, say it. It that you did I already know, I already know I'm turned up from uh. Now there's just no chance, no chance. You me. and me, you and me Don't it make you sad about me? Yeah. You Told me you love me Why did you leave me all alone? Oh, no. tell me you need me. Can you call me on the phone? call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn. To cry. So, mommy, you ready to go. Go on and just. Mommy, you ready to go. Go on and just. Mommy, you ready to go. Baby, go on and just. Mommy, you Done, so I I whoa, whoa, whoa, oh. The damage is done, so I guess I believe The damage is done, so I guess believe The damage is done, so I guess I'll believe leaving. The damage is done, so I guess I'll be the Have to say, don't have to say what you did. I already know. I already know. I from him. Uh. there's just no chance. No chance. You, don't get you and you me, together we don't need make it We'll een beetje of Gert-Jan deze versie bedoelde. Maar ja, zo af en toe een beetje jonge muziek op Radio 1, dat mag best. Justin uh, Timberlake, ik wou zeggen Justin Bieber, dat is het niet hoor. Het is Justin Timberlake en Cry en and natuurlijk. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. En je ja, antwoorden, Erik, goeienacht. Goedenacht, dag. Hallo. Ik, heb, uh, ik ben arts en ik zag een paar medisch getinte vragen langskomen. Oh, wat goed zeg. Laat ik eens even reageren. Nou, daar ben ik, Dat ik heel blij mee. Ik wil die ongesteldheid hebben, want die had je weggestreep, maar het ging even om een paar andere dingen. Ja. Um, 1492, toen ging Columbus met zijn mannen naar Amerika. Ja. En toen bracht hij de nodige ziektes naar de nieuwe wereld toe, maar de vraag was uh, of wij er ook wat van terugkregen. Um, nou... Ze zaten met, met allemaal mannen op de boot en dan weet je wel wat ze dan na die tijd willen doen als ze in Amerika komen. Oh ja. van mannen. Dan zoeken ze vrouwen en uh, toen hadden ze nog geen condooms uitgevonden natuurlijk. Nee. En, uh, de ziekte die we daar dan overgehouden hebben in Europa en die vreselijk om zich heen heeft geslagen toen is de syfilis. Oh ja, natuurlijk een geslachtsziekte. Ja, misschien zijn er nog wel meer ziektes, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval de syfilis is typisch een ziekte die we die uit Amerika hebben. En in Europa hadden we daar helemaal geen weerstand tegen. Nee. En er wordt al eens een keer als grapje gezegd dat we sindsdien pas de geciviliseerde wereld zijn hier. <lacht> maar dat is etymologisch niet waar hoor. Maar dat is een heel leuk ezelsbruggetje dus zo van uh, dat dat daar vandaan komt. Um, dus inderdaad, we hebben ziektes uit, uit de nieuwe wereld overgenomen. Ja, daar hebben we goed last van gehad. En, en Erik, want ik uh, kijk met die prikpil, dat verhaal van Ro Robert die zich afvroeg waarom bij sommige vrouwen drie maanden de ongesteldheid uitblijft, maar bij anderen jarenlang. Kijk, dus altijd. Ik vind medische vragen altijd lastig, want het, is, het verschilt natuurlijk per persoon. Maar zou je daar in het algemeen iets over kunnen zeggen? Nou, in ieder geval die prikpil, dat is, daar zitten hormonen in. Ja. Die ervoor bedoeld zijn om je eigen. ...hormonale cyclus te ontregelen. In feite ben je gewoon met een prikpul de boel aan het saboteren... Eh, ...zodanig dat je er niet vruchtbaar meer van wordt. Hè? Dus je jaagt de boel in de war. En dat doe je door een hormoon in te spuiten... ...wat dan heel langzaam... Eh, ...je spuit het in, in je spieren in, in een bil... ...en wat dan heel langzaam vrijkomt. En dan hangt het er een beetje vanaf... Eh, ...waar het precies terechtkomt, hoe snel het vrijkomt. En ook bij de ene eh, komt het wat, wat sneller vrij dan bij de andere... ...en de ene is er wat gevoeliger voor die hormonen dan bij de ander... En zolang dat hormoon in een bepaalde hoeveelheid in het bloed zit... ontregelt dat je eigen cyclus en kun je dus niet vruchtbaar worden... en kun je niet ongesteld worden. Want die twee hangen natuurlijk met elkaar samen. Um, en ja, de ene die heeft een hele lage spiegel van dat spul nodig... en dan is nog steeds de cyclus niet op gang gekomen. En bij de andere breekt dit er op een gegeven moment gewoon doorheen. Uh, zoals die mevrouw ook zei, van uh, sommige mensen die hebben... ondanks dat ze de prikbal hebben, toch af en toe nog eens een keer wat bloedingen. Mm -hmm kijkt het er toch als het ware toch gewoon doorheen, omdat hun eigen cyclus zo sterk is als het ware, dat, uh, dat hij daar niet zo hard op reageert. En andere mensen, die laten zich gewoon heel snel uit het veld slaan. En die hebben jarenlang nog steeds een beetje van het hormoon ergens in hun bil zit, uh, wat dan vrijkomt. En uh, ja, daar kunnen ze gewoon niet tegenop. En dan blijft die ongesteldheid weg. Maar, de, maar stel nu dat je zegt van nou, over een jaar of twee zou ik wel een kindje willen. En je ja. neemt de prikpil, dan kan het dus gebeuren dat je dan nog steeds. Ja, dat het... Als het goed is, ook voor gewaarschuwd, ja. je hebt dus een kans dat het best wel veel langer duurt, eer dat je daadwerkelijk weer zanger kan worden. Dat is een van de nadelen ervan. Het is niet zo van, we, stekken, we trekken de stekker eruit en uh, huppakee, nee. kentje maken. Okido. Nee, nee, dat, dat klopt, ja. Nou, duidelijk. Heb nog een uh, antwoord op een medisch getinte vraag van de... Korts. ja. Eh... Ja. Um, uh, wat is, uh, waar komt het eigenlijk vandaan dat je je koud voelt of dat je je warm voelt? Dat is eigenlijk, je lichaam is net een soort thermostaat van de verwarming. En uh, die staat op een bepaalde temperatuur en je lichaam die wil, koste wat koste, die temperatuur van je lichaam op die temperatuur houden. En normaal zit dat op 37 graden. En Waarom dat weet ik ook niet precies, maar mm -hmm. het heeft met een heleboel enzymen te maken die die temperatuur graag hebben. En op het moment dat jouw temperatuur onder die 37 graden is, dan voelt jouw lichaam te koud. Ja. En dan ga je rillen en uh, rondrennen, weet ik veel wat, klappertanden, om die temperatuur omhoog te krijgen of een trui trekken. En op het moment dat je lichaamstemperatuur de temperatuur daarboven uitkomt, dan krijg je het warm en dan ga je zweten, uh, kleren uittrekken en proberen die temperatuur omlaag te krijgen. Dus het is niet zozeer dat de temperatuur zelf aangeeft of je het warm of koud voelt, maar of de temperatuur van je lichaam hoger of lager is dan waar je thermostaat op staat. En als je koorts hebt, dan is eigenlijk die thermostaat aangetast. Die is gewoon ziek geworden door dat virus of die bacteriën die je in je lijf hebt. En als jij op een gegeven moment jouw temperatuur ineens lager zou willen hebben, jouw thermostaat die zegt van, ja maar het moet nou 35 graden worden in plaats van 37, dan zeg je lichaam, oh maar dan heb ik het warm, want ik ben 37 graden, dus ik wil afkoelen. En dan ga je uh, het warm krijgen, zweten enzovoort. Terwijl je in feite natuurlijk gewoon een goede temperatuur hebt. Maar als je nou koud bent en je temperatuur zegt, en je thermostaat zegt nee: ja, maar het moet nu 40 graden worden, dan ga je het hartstikke warm, uh, koud krijgen. En dan ga je rillen en een kruip erbij pakken en dan ga je het weer warm krijgen. Dus het is eigenlijk dat je thermostaat is ontregeld en niet zozeer dat de temperatuur verkeerd is... Als je thermostaat zegt van het, is nu, het moet nu hoger zijn. En een half uur later zegt je thermostaat ineens nee het moet nu weer lager worden. Dan krijg je het ene keer heel warm en de andere keer heel koud. En daarom krijg je het ook niet alleen koud bij koorts, Want af en toe zit je ook verschrikkelijk te rillen en te klappen. Dan, en dan heb je het niet juist weer heel warm. Of nee, dan heb je het koud maar uh, soms zit je ook te zweten en dan heb je ja. het niet weer heel warm. Ja het gaat een beetje heen en weer maar je thermostaat is dus gewoon van slag. Die is van slag. Die, wordt, ja. die is gewoon aangetast door dat virus in feite. En uh, ja die, uh, dat duurt een tijd voordat dat weer hersteld is. Kijk. Nou, dan kan ik weer een vraag uh, afstrepen. Daar ben ik erg blij mee. Erik, uh, waarom is een, een uh, arts uh, wakker om, uh, om uh, acht minuten voor vijf? Heb je nachtdienst? Uh, nee, toevallig niet. Toevallig oh. uh, werd ik eventjes wakker. Komt het kom dus laat niet vatten. En ik denk, laat ik even luisteren of Astrid nog leuke dingen heeft. Ach, dat is nou. wel een beetje mijn favoriete nacht. En ik luister er geregeld naar inderdaad als ik in de auto zit... Uh, als ik wel nachtdienst heb. Maar, uh, maar nu had ik gewoon geen dienst. Nou, maar wel heel fijn van je te horen, want dat is precies wat ik altijd... Heel erg graag heb in dit programma. Iemand die echt, echt, echt gespecialiseerd is er ergens in. En uh, antwoord kan geven, inderdaad, op de vragen. En dan hup meteen ook nog eens een keertje drie je Dankjewel daarvoor. Ik, ik heb nog een allerlaatste weggebreid, maar dat is een heel korte. Ja. Van de sneeuw in de woestijn. Af en toe dan zie je op het journaal uh, van die prachtige plaatjes van palmbomen... die helemaal onder de sneeuw gebukt gaan. Echt waar? En, uh, dat, dat, dat, ja, een paar jaar geleden heb ik dat nog gezien. Dat de Weerman dat echt liet zien. Nou, dat is wel heel zeldzaam en daarom laat het ook zien. Maar op ja. het journaal was dat echt uh, ja, indrukwekkende beelden. Dus het komt af en toe inderdaad voor, maar niet zo vaak. Nou, als het op het journaal was, dan is het antwoord definitief een ja, hoppakee, ja. nog eentje helemaal weg. Prima. Dankjewel, ja. hè. nacht nog. Doeg. Dag, Vincent. Nou, dan kan je er nog eentje wegstrepen, hoor. Oh, kom maar door. Want volgens mij heb ik wel een uh, plausibel antwoord op dat ecoviaduct. Ja. En het werd al eerder in de uitzending een keer genoemd, je hebt er eentje bij Hilversum. Ja. En daar uh, rijd ik vrij regelmatig onderdoor met de trein. Dus ik weet ook wel uh, vrij redelijk uh, hoe breed dat ding ongeveer is. Ja. En ik de, ja, die dingen die gaan altijd over een, uh, een snelweg. En in dit geval gaat hij dus over een snelweg en over een spoorbaan. En dan ligt er nog een enorme amplacement waar ze allemaal rails opslaan van de NS. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat dieren, ja, die zijn toch wel wat schuw voor andere, uh, andere dingen. Die niet met de natuur te maken hebben. Maar als je dat ding te smal he, maakt, ja. dan hebben ze veel meer erg in al dat lawaai daaronder. Van die uh, voorbij zuizende treinen en auto's en weet ik wat allemaal. En dan zullen ze er waarschijnlijk niet overheen durven. Ze moeten toch een beetje de indruk krijgen, alsof er eigenlijk helemaal geen obstakel is, maar dat er gewoon een breed stuk natuur is. Waar ze gewoon door kunnen lopen. En hoe smaller je dat maakt, hoe minder dat gaat functioneren, volgens mij. Oh, want zou bijvoorbeeld een hertje zou bijvoorbeeld kunnen denken: weet je, ik ga niet over die balk, want die is me te smal. Ik ga wel onderlangs even over die snelweg. Nou, dat denk ik ook niet. Dat die, nou ja, nou, dat doen worden ze worden natuurlijk hoor. ook wel aangereden. Hè. Dat ja. gebeurt sowieso ook wel. Dat is namelijk de clue ook een beetje van, van die uh, ecoviaducten. Dat ze dat dus niet meer doen. Nee, precies. Ja. Maar het is, de, de, het is ook heel belangrijk voor de contacten. Want er zijn natuurgebieden die raken van elkaar geïsoleerd. Ja. Hè, door de, de moderne bebouwing en wegen en, en spoorbanen. Ja. En dat soort dingen. En dan kunnen ze geen... Uh, geen contact met elkaar maken en dan krijg je uh, inteelt. Ja, dan, uh, dan dan dat is verzwakking van de soort. Dan, uh, ja, ja dan, dan werkt het niet. En zo breed dus inderdaad, zodat ze een beetje gevoel van ruimte hebben. Ik He. denk dat, dat dat is. Dat is tenminste mijn theorie. En, uh, het ja. Uh, lijkt me, uh, ja, ik dacht dat het wel klopte zo. Ik zet gewoon een vinkje, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Goeienacht Vincent. Doei. Dag. Harry. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Een, een frisse morgen, zou ik willen zeggen. Is het zo? Ja, ik zit binnen, maar het is hier ook koud, hoor. Ja, maar <laughs> ik heb uh, een, een, uh, iets wat je weg kan strepen. En dat oh. heeft met uh, die bergen te maken en Luxemburg. Wat ineens heel groot wordt als je het plat maakt. Ah, Harry, ja. Vertel. Uh, als je de kaart van Luxemburg neemt, mm -hmm. dan staan daar lengte en breedtegraden op. Ja, en die lopen om de 10 kilometer als ik het goed heb, maar daar oh. maakt er even een vraagteken bij. Als je nou een touwtje neemt, ja. en je gaat langs één van die breedtegraden... Ja. En je volgt die berg en dan heb je op een lijn, heb je op, op een, een grafisch papier, heb je die, zet je die lijn uit. Ja. En dan ga je, die teken je die bergen, die gaat omhoog, die gaat de dal van de rivier en al dat. Ja. En dan volg je dat met een touwtje, die lijn die je getekend hebt. Ja. En dan trek je dat touwtje recht. Ja. En dan heb je de lengte ja. over die breedtegraad van die berg. Ja. En het dal en die andere berg die erop volgt. Ja. Als je dat dan ook over de lengtegraden doet, ja. heb je dat op dat punt ook... En als je dat dan verfijnt en er is gegarandeerd een computerprogramma die dat doet... Ja. dan heb je Luxemburg plat ja. en is het inderdaad hartstikke groot. Maar denk je eens in hoe groot Nederland wordt met de hondsrug, de heuvelrug, uh, de Veluwe... Uh, het hoogste punt bij Maastricht. daar wordt Nederland ook enorm. Maar ook de dieptepunten natuurlijk. Want ja, natuurlijk. Nederland gaat natuurlijk flink naar beneden af en toe. Oh, dus dat doe je dus ook met de valleien. Wil je het nog simpeler doen? Ja. Ga op je schrijfblad. Neem een tekenvelletje A4 en een dikke viltstift En maak je eigen berg, je dal en je rivier in één lijn. Ja. En niet met van die schokkerige lijntjes. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja. liefst gewoon heb één vloeiende ja. lijn van een ja. berg, een dal. En, is je, en dan leg je daar je touwtje langs. Ja. Over die tekening die je net gemaakt hebt. Ja. En dan trek je dat touwtje van links naar rechts. Ja, uit, we zo lang zelfs ik is. begrijp het principe, Harry. Alleen de grote vraag blijft. Wie wint er dan? Nederland of Luxemburg? Want Luxemburg beschikt toch over een... Een, een, een, een, een enorme uh, hoeveelheid foothills van de Alpen. Ja, dus over een... Luxemburg wint. Ja? Jo, wordt Luxemburg groter. Eten, dat, gok ik, dat gok ik nu, daar dus zet ik mijn linkerarm voor in. Nou, doe dat nou maar niet, Harry, want nou ja, dan vind ik... ik ook weer zo ongelukkig worden... als, je dan, als het dan allemaal uit de... Uit de uit ...hand de gaan, loopt, ja. want nee, die je altijd nodig. Ja. Uh, uh, uh, ik, een, uh, een goed ingeschatte gok is dat, dat Luxemburg groter is dan Nederland. Uiteindelijk? Uiteindelijk dan, ja. En dat is wat ik ooit uitgevonden heb toen ik een kaart moest maken... ...van een tafelberg in Suriname. <laughs> want ik werkte voor Stinazu, een natuurorganisatie, en ik moest... Inzichtelijk maken hoe de wandelpaden over die tafelberg naar het dal beneden, naar het Van Blommesteinmeer, een door mensen gemaakt meer, zo groot als de provincie Utrecht. Ja. Yeah. En toen heb ik dat kunstje eigenlijk bedacht: van hoe kan ik dat inzichtelijk <laughs> maken? En ja. in de kranten van Paramaribo, ja. rond de 60 jaren, staat dat er sneeuw viel in In Paramariboorn is op de vierde breedtegraad. Eigenlijk, eigenlijk trekt sneeuwzucht dus gewoon nerg nergens iets van aan. Daar lijkt het op, ja. Het is een maar, beetje eigenwijs spul. Ja, ja. Maar, of, of die kristallen zijn zo groot dat ze als door die warmere luchtlagen heen komen toch nog net... Volhouden. ...zichtbaar van, ja. ja. Dat, maar ik hoop dat ik dat met het touwtje uh, duidelijk heb kunnen maken. En, en dan is het zaakje opgelost met Duesenburg. Ik, uh, ik ben er nog wel even drie weken zoet mee hoor, met mijn touwtje. Nee, dat, dat kan. Dat, dat, vraag het maar aan een computerfrik. Oh ja, ik vraag het aan een computerfrik. Dat is misschien ja, ook wel zo verstandig. En, en Harry, Geographic dankjewel. Het nieuws Graag komt eraan. Er ik moet je onderbreken. Maar heel erg bedankt voor je antwoord. Graag gedaan. En plezier programma verder. Ah, ja, dat lukt wel.